In het Radio 1-journaal zei Pechtold dat Rutte bang is... het hele verhaal te vertellen over Europa. Dat beeld van Grieken achteroverleunen... De, de, de president die daar dan achterover in zijn stoel gaat hangen... dat is populistische prietpraat. En Pechtold herhaalde nog eens dat hij het liefst een middenkabinet... van hooguit vier partijen wil. Agenten en ambulancepersoneel kunnen voortaan onder nummer aangifte doen... als ze slachtoffer worden van geweld... Minister Opstelten introduceert deze vorm van aangifte om de slachtoffers zoveel mogelijk bescherming te bieden. Het systeem was al aangekondigd, maar nu komt de minister met de uitwerking ervan. De aangifte op nummer is in de eerste plaats bedoeld voor mensen met een publieke taak. Onder bepaalde omstandigheden kan de procedure ook worden toegepast bij andere slachtoffers die een reële grond hebben, al dus Opstelten. In de provincie Noord-Holland mogen geen nieuwe windmolens meer komen. Eind dit jaar moet er een algeheel verbod komen, zegt CDA-gedeputeerde Bond. Er staan al zo'n 300 windmolens in de provincie en dat is volgens hem meer dan genoeg. Ik voer hierbij een, een, een belangrijk onderdeel van ons coalitieakkoord uit... waarin staat dat er geen windmolens meer bij komen. Er moet wel een beetje balans blijven tussen windparken en ons mooie landschap. De sluit is een tegenvaller voor ongeveer 20 windmolenprojecten... die al gepland waren in Noord-Holland. Die gaan dus niet door. Een Australische moeder die al 12 kinderen had... is in Melbourne bevallen van een vijfling. Van de baby's, twee jongens en drie meisjes... overleefde hun zusje de bevalling niet. De baby's werden elf weken voor de uitgerekende datum... met een keizersnee gehaald. En daarvoor was een team van 30 specialisten ingeschakeld. Volgens het ziekenhuis is de 48-jarige vrouw... op natuurlijke wijze zwanger geworden... Meerlingen zijn vaak het gevolg van kunstmatige bevruchting. Het weer dan vanmiddag op steeds meer plaatsen bewolkt. Het blijft wel droog en de temperatuur stijgt naar 18 graden in het noorden... tot 20 in het zuiden van het land. Morgen, vooral in de ochtend, veel bewolking. In de middag komt de zon steeds vaker tevoorschijn... en wordt het gemiddeld 20 graden. ANB ah, Verkeersinformatie. Vielen bij Rotterdam op de A20 naar de Hoek van Holland... Er staat 5 kilometer tussen klopend Gouwe en Nieuwekerk aan de IJssel... Als een ongeluk gebeurt, de rechte rijstrook is daar dicht. Op de A28 zwolle zon richting Utrecht tussen Leusden en Soesterberg 5 kilometer. Dit is Privateering. Het prachtige nieuwe album van Mark Noffler. Met zijn herkenbare gitaargeluid. De stem van Dire Straits. Privateering van Mark Noffler. Die is overal verkrijgbaar.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 Goedemorgen, Nederland. Sven Kokkelman. Ouderenzorg loopt gevaar, zeggen de zorgverzekeraars. Het CDA wil dat minstens 1% van de nieuwe werknemers bij overheidsinstellingen gehandicapt is. De Ambrosius-plant verlengt het hooikoortsseizoen... Patiënten moeten beter informeren bij de arts... wat de positieve en de negatieve effecten van een behandeling zijn. Maar als je naar het ziekenhuis gestuurd wordt en, uh, voor een operatie... dan denken mensen vaak van, nou ja, ik word geopereerd, dus uh, dat zal wel goed zijn. En het ochtendhumeur van Koos Postema. Het is zes uh, minuten over tien. Het vervolg is dit van Cairo. Goedemorgen Nederland. CDA, dames en heren. Wil een gehandicapte quotum voor de overheid. 1% van het uh, aan te nemen personeel van de overheidsinstellingen moet dan een arbeidshandicap hebben. Anders krijgt het ministerie Waterschap of Gemeente een Forse boete. Eddie van Heim, goedemorgen. Goedemorgen. Wat is dit nou weer van proefballonnetje? Nou, dat is het helemaal niet. Uh, ik mag er even op wijzen dat we uh, vlak voor de verkiezingen nog uh, intensieve discussies hebben gehad over de wet werken naar vermogen. Ja. Uh, dat is de wet, zeg maar, die uh, uh, beoogt om meer uh, mensen en jongeren met een handicap en een beperking uh, bij reguliere werkgevers aan de slag uh, te krijgen. Ja. Als ik zo even schuin naar alle verkiezingsprogramma's uh, kijk, en ondanks alle lawaai die daar vanuit verschillende partijen over is geweest, dan ja. gaat die wet er na de verkiezingen gewoon komen in uh, min of meer uh, aangepaste vorm. Ja. En dat betekent dat dat, uh, wij ook echt een forse opgave hebben in de richting van werkgevers om ervoor te zorgen dat er voldoende aangepaste ja. arbeidsplekken zijn. Ja. 1% moet dus een handicap hebben en anders krijgen ze een boete uh, die werkgevers. Dus dat wil zeggen uh, ministeries, waterschappen, gemeentes uh, hoe hoog wordt die boete? Uh, wij hebben hem, uh, wij stellen voor 8500 euro, maar het, de aanloop is toch iets anders. Wij hebben als Rijksoverheid onszelf al langer de inspanningsverplichting opgelegd om 1% van het personeel uh, zeg maar, te reserveren voor, uh, voor mensen met een arbeidsplaats Handicap, die, ja. dat streefcijfer... dat wordt uh, nu op dit moment net niet gehaald. Wat wij zeggen is, maak daar nou een resultaatverplichting van... Zorg ervoor dat je als overheid, de werkgeversorganisatie, samen met de vakbond een fonds opricht. Dat als je dat niet haalt, ja. dat je dan per plek een boete stort van 8500 euro in dat fonds. En dat je vanuit dat fonds aangepaste arbeidsplaatsen creëert om, laat ik zeggen, meer mensen met een beperking in dienst te nemen. En ik ben ervan overtuigd dat als de overheid zo'n werkend model zou kunnen opzetten, dat ook de private sector geïnteresseerd zou kunnen raken om daarop aan te haken. Ja. Ik ook, wij hebben als CDA bewust gekozen om die norm en die lat nog niet niet al te hoog te leggen op dit moment, ja. uh, om ja, ook echt een, een voorstel te doen wat politiek haalbaar is. Ik hoop ook echt dat andere partijen, uh, laat ik zeggen, dit voorstel zullen steunen. Uh, en wat ook mogelijkheden biedt voor werkgevers en vakbonden om in verschillende cao's te zeggen, nou dat vinden we een goed idee, ja. wij gaan misschien zelfs meedoen met dat participatiefonds. Ja. Hebt u ooit een voorbeeld uh, meegemaakt in uw politieke carrière dan wel in het uh, verleden, uit uh, dat achter u ligt van een kwotum dat werkte? Uh, wel als het door de partijen zelf wordt aanvaard. dat was in het verleden ook zo met een allochtone quotum, uh, met, met uh, de hoeveelheid vrouwen die op een werkvloer moesten. Er is allemaal ja. nooit iets van terecht gekomen. Nou, ik mag, mag ik dan toch even het voorbeeld noemen van uh, uh, de, laat zeggen, de rijksoverheid die zichzelf die norm al heeft opgelegd en nu inmiddels bijna uh, duizend mensen met een arbeidshandicap in dienst heeft. En wij zeggen, dat moet gewoon de vrijblijvendheid moet daar af. We willen ja. daar. Uh, laat ik zeggen een norm van maken waar alle overheden ook decentraal zich aan houden. Ja. Als ze zich daar niet aan houden dan, uh, dan, zo, dan, dan voed je als het ware met elkaar een fonds van waaruit je aangepaste arbeidsplaatsen uh, creëert. Heb je gezegd? En op die ja. manier kun je echt denk ik een olievlekwerking ook naar de private sector uh, brengen. Ja, want dat was mijn volgende vraag. PvdA, ja. SP, uh, D66 en GroenLinks gaan nog verder. Die willen ook een kwotum voor het bedrijfsleven. En ja. dat wilt u dan weer niet? Nee, ik denk ook niet dat dat nodig is. Uh, ik verwijs ook even naar het voorstel van mijn Wintjes, die onlangs heeft uh, gepleit om een half procent van de loonsom... in de private sector te reserveren voor mensen met een beperking. Ja. Uh, dat sluit eigenlijk een beetje aan op het voorstel wat wij nu doen. En wij denken ook dat als je daar in verschillende sectoren uh, werk van maakt... Ja. Uh, dat je daar afspraken over maakt, dat je heel dicht aankomt tegen het voorstel wat wij doen. En dat er op basis van vrijwilligheid, dus een cao's, uh, bij dit voorstel aangesloten kan worden. Eddy van Heijem, Kamerlid voor het CDA. Ik dank u wel. Graag gedaan. Dit is Radio 1. Goedemorgen, Nederland. Door nu met een ander uh, politiek heikel onderwerp. De ouderenzorg. Heel veel politieke partijen, de meeste eigenlijk... pleiten er op dit moment voor om de verpleging van ouderen... en de verzorging van die mensen uit de AWBZ naar de gemeente te verschuiven. En dat is een heel slecht plan, stelt André Rauwvoet. Die is tegenwoordig de voorman van de zorgverzekeraars Nederland. Goedemorgen, meneer Rauwvoet. Goedemorgen. Waarom is dat een slecht plan? Nou, om verschillende redenen eigenlijk. Hè. De essentie is als je het naar bijvoorbeeld de gemeente overdraagt... dat we dan uh, niet meer, zoals nu in de AWBZ de zorg voor ouderen een verzekerd recht is. Dat is het nu wel. Uh, we hebben dat gezien bij de BMO. Er is veel voor te zeggen dat zaken die met welzijn en ondersteuning te maken hebben, ja. zoals de begeleiding, hè, die nu ook nog in de AWBZ zit, ja. uh, extra begeleiding, om dat naar gemeenten doen, Die kunnen dat prima beoordelen. Ja. Mijn principiële bezwaar is, meer, zodra dat echt met zorg te maken heeft, dan moet je daar als ouderen... ...van verzekerd kunnen zijn, je er, dat je daar recht op hebt en dat je dat ook gegarandeerd krijgt. Ja, maar ja, ja, en dat heb, je, dat heb je niet meer als het naar gemeenten gaat die dat zelf mogen, uh, die daar zelf keuzes in kunnen maken. Nee, maar ja, weet u wat het probleem is, meneer Rauvoet? Die kosten nee, van de ja, ABBZ, die, daar, die, die lopen uit. gierend uit de klauwen, elk jaar drie miljard te veel. Al drie jaar achter elkaar. Dus er ja, moet wel iets gebeuren. Dus als, nee, u dan, als u dan zegt, we doen het lekker zelf wel, wie garandeert ons dan allemaal dat het beter wordt? Nou, dat is niet te makkelijke vooronderstelling. Want de suggereert nu bijna dat als de gemeente het gaat doen, dat het gratis wordt. En dat dus de kosten die nu met de ouderen zorg moeite zijn, dat die dan door de gemeente niet gemaakt zouden worden. Dat is niet aan de orde. Wat er dan gebeurt is dat het budget waarschijnlijk overgedragen wordt naar het gemeentefonds. En dat dat door de gemeente ook aan dit soort dingen uitgegeven wordt. Ja. Het punt is alleen dat gemeenten wel zelf keuzes kunnen maken of ze de ene zorg wel geven en de andere niet. Uh, dat zien we nu bij de WMO ook. Dan staat de Tweede Kamer iedere keer op zijn achterste benen. Gaan een debat erover houden. En dan zegt de minister: Ja, maar daar gaan wij niet naar over. Dat ligt bij de gemeente. Nou, dan moet je bij dingen die met zorg te maken hebben, verpleging en verzorging, zoals dat nu ja. In de Pramoderalen of thuis bij de mensen gebeurt in het kader van de thuiszorg, dus moet je dat niet willen. Ja. En als zorgverzekeraar dat gaan uitvoeren. Uh, een aantal politieke partijen had dat in zijn programma staan... maar ja. heeft dat losgelaten door de CPB-berekeningen, dat is al heel ingewikkeld. Ja. Ja, dan gaan we echt de vierde kant op. Ja, zorgverzekeraars maar... die dat doen, uh, dan kan het integraal worden aangeboden en georganiseerd. Ja. En dat is echt veel efficiënter en ook goedkoop. Maar u klinkt nu als een lijsttrekker, uh, wat u ook was in het verleden. Uh, wat, wat is het belang van de zorgverzekeraars in Nederland... om de oudere zorg in de AWBZ te houden eigenlijk? Nee... Mijn voorstel is niet om het in de AWBZ te houden. Ik zie dat er in de AWBZ een hoop moet gebeuren. Ik ben daar erg voor. Maar als je de oudere zorgt... En dan heb ik dus niet over onderdelen die wel naar de gemeente kunnen, zoals begeleiding. Daar ja. zijn we het allemaal over eens. Maar wat is het belang van de, echte, de zorgverzekeraars? Het belang van de zorgverzekeraars is hun verzekeren, goede, goede zorg bieden, gegarandeerde zorg bieden. Dat krijg je niet via de gemeente. Dat krijg je wel als het over wordt gegeven naar de zorgverzekeringswet. Want dan blijft het een aanspraak. En uh, als, uh, als onze ouders uh, zorg nodig hebben, dan willen we graag dat ze die gegarandeerd krijgen. En dat ze niet afhankelijk zijn van keuzes van gemeenten. Dat is ja. simpelweg ons belang. Goed, dat is uh, de boodschap van de zorgverzekeraars aan het uh, kabinet. Maar vooral ook aan de lijsttrekkers die nu met elkaar in de klins liggen om een zo goed mogelijke verkiezingsuitslag te halen. Denkt u dat het wordt opgepikt? Dat de, dat, dat de dames en heren vatbaar zijn voor uw argumenten?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 er zo'n 20, 25 procent te veel behandeld wordt in Nederland. En dat is met name ook bij oudere patiënten zo. Dit is Caro. Goedemorgen Nederland, met Geef Nooit Op. Patiënten, dames en heren, vinden het moeilijk nee te zeggen tegen een behandeling. <coughs> Hoop doet immers leven, maar als je de negatieve effecten van een behandeling niet kent... kun je van een koude kermis thuiskomen. Deel 3 van Geef Nooit Op, gemaakt door Roy Hirkens. 15 jaar geleden kreeg ze borstkanker. En daar is ze toen voor behandeld, heeft ze een chirurgische operatie ondergaan... En ze is daarna weer bestraald ook om extra zeker te zijn van een goede genezing volgens de artsen. Leni Vlot, u bent de dochter van Jannie Vlot. Hoe oud is Jannie Vlot? Ze is nu op dit moment 84,5. En die behandeling, wat was daarvan het gevolg? Nou, na die behandeling raakte ze fysiek ook in slechte toestand en geestelijk ook... En ze kreeg allerlei klachten, ook botklachten en nou ja, allerlei fysieke klachten, die toch wel terug te herleiden waren, in mijn zin, ziens, naar de bestralingen. Ik denk dat het geen meerwaarde heeft gehad, want ze had uh, achteraf gezien een heel klein tumortje. En het is zo dat ik later uit onderzoek uh, heb begrepen dat in die bestralingstijd, en dan praat ik over vijftien jaar geleden. En dat, dus, uh, uh, dat dat nogal wat bijwerkingen heeft. En een van de bijwerkingen is dus uh, hartzwakte en ook chronische leukemie. En dat zijn dus juist de twee ziektebeelden die ze dus uh, kreeg en die ze ontwikkelde in de jaren daarna. Eigenlijk zou je kunnen zeggen dat ze van die extra behandeling, dus nadat een gedeelte van haar borst is geamputeerd, dat ze van die extra behandeling veel zieker is geworden.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 Wilna Wind is directeur van de Nederlandse Patiënten- en Consumentenfederatie. Zij ziet het te lang doorbehandelen van artsen als een belangrijk thema. Als jij naar de dokter gaat en uh, hij kijkt je aan en je krijgt een hele zak pillen mee... Ja, dan voel je je waarschijnlijk niet zo goed geholpen. En dan denken we, moeten we nou al die rotzooi uh, gaan slikken? Hè, daar hebben we een opvatting over. Maar als je naar het ziekenhuis gestuurd wordt en, uh, voor een operatie dan denken mensen vaak van, nou ja, ik word geopereerd, dus uh, dat zal wel goed zijn. Nou, dat voorbeeld maakt duidelijk hoe weinig mensen eigenlijk uh, weten. En wij vinden het heel erg belangrijk dat mensen weten... wat het resultaat kan zijn van een behandeling. Uh, het is natuurlijk de bedoeling dat het helpt. Als het niet helpt, is het zinloze zorg, zonde van je tijd, zonde van het geld. En sterker nog, een operatie uh, kan ook schadelijk uh, zijn. Je moet onder narcose, het heeft altijd risico's. Dus het is wel ongelooflijk belangrijk om niet... Uh, onder het motto baat het niet, dan schaadt het niet, uh, te gaan snijden in iemand. Maar in, in de zorg geldt, baat het niet, dan schaadt het wel. Uh, dat, kan, uh, uh, dat kan heel goed, het opereren bij prostaatkanker. Uh, de levenskansen worden niet vergroot. Het heeft wel hele akelige risico's uh, uh, voor incontinentie en impotentie. Nou, Als het je kansen op een uh, langer en beter leven uh, niet vergroot maar je krijgt wel dat soort akelige bijverschijnselen... Nou, dat moeten mensen wel weten. En dan kunnen ze zelf ook bewust met de dokter die afweging maken. Dokters hebben de neiging de wereld rooskleuriger voor te stellen dan ze is. Uit een positieve intentie. Maar naar de rand blijkt dan toch dat ze het beter niet hadden kunnen doen. Toen mijn moeder te maken kreeg met de diagnose chronische leukemie... Ja, toen kreeg ze dus het advies om dus een soort cytostaticum te gebruiken... Uh, volgens de hematoloog was ze dus absoluut niet levensverlengend. Uh, ja, wat de meerwaarde precies was, uh, konden niet zo duiden. Zo van, ja, het proces wordt wat gestagneerd. Er werd dus een behandeling voorgesteld tegen die chronische leukemie. Dat zijn medicijnen. Die moet je innemen, daar zitten allerlei bijwerkingen bij. Maar levensverlengend waren die medicijnen niet. Nee, we waren niet levensverlengend. En uh, voor haar zou de kwaliteit van haar leven zeker minder geworden zijn. En daarom heeft ze dat ook uh, gewoon niet gekozen. Wat zegt het dat driekwart van de artsen zelf aangeeft te lang door te behandelen? Nou, dat zegt natuurlijk uh, iets over hoe ingewikkeld dokters het vinden... om dat soort gesprekken te voeren. Misschien ook hoe moeilijk ze het vinden om er uh, de tijd voor te vinden. Misschien ook de druk omdat uh, niet opereren niks oplevert. En wel opereren wel wat oplevert. Dat is natuurlijk een perverse prikkel die in stelsel zit. Uh, het zegt natuurlijk ook iets over patiënten. We zijn nog steeds uh, erg geneigd om naar de dokter uh, te kijken. En te denken dat hij iets gaat doen. Nou, um, wij moeten ook steeds uh, meer weten over de zorg weten wat de effecten zijn... zodat je ook een goede afweging kunt maken. Dus zowel aan de kant van de dokters als, als uh, aan de kant van de uh, patiënten... Um, ja, is het wel een andere manier van met elkaar omgaan. Morgen in Geef Nooit Op. In kwaliteit investeren, daarvoor betalen... kan uiteindelijk zowel voor de patiënt beter zijn... als voor de kostenreductie. Dat is morgen, en tot die tijd zijn vragen en opmerkingen welkom bij de Karo via Goedemorgen Nederland.karo.nl. Straks slot u nog even door als u last hebt van hooikoorts, want de Ambrosia plant is de boosdoener. Eerst nu het ochtendhumeur van Koos Postema. Het zal u niet ontgaan zijn dat er verkiezingen op komst zijn. Voor de Tweede Kamer, dat wist u al lang. Maar uit een van de duizenden peilingen en enquêtes bleek... dat de helft van onze kiesgerechtigden niet precies weet... waarom het nou eigenlijk op 12 september moet gaan gebeuren. Men wist ook niet wat de Tweede Kamer eigenlijk deed, mocht, moest of kon. Vul maar in. Treurig cijfer. En nog iets. Op 12 september s'avonds zullen commentatoren verheugd concluderen... dat er toch maar eventjes weer zo'n 80 van de kiezers is opkomendagen. dagen. Geweldig. Maar 20 procent dus niet. Dat zijn zo'n 2 miljoen Nederlanders van 18 jaar en ouder. Wie peilt nou eigenlijk die wegblijvers? En intussen kruisen enorme zwermen zwevende kiezers boven de partijleiders. Ze vergrijzen soms het mooie blauw van onze heerlijke nazomer. Wegblijvers, zwevende kiezers, ach ja. Wij zijn geïndividualiseerde mannen en vrouwen geworden. Mondige burgers. Maar... Er zitten toch heel wat losgeslagen types tussen, van God en alle mensen verlaten. Verlang ik dan terug naar het grote groepsgebeuren, het groepsleven, de partijen, de kerken, de verenigingen, de zuilen? Ach nee, in mijn vara -tijd, van heel vroeger werd de volgende tekst uitgezonden in verkiezingstijd. Laat mij maar gaan, ik weet wat ik moet stemmen. Ik denk bij alles wat ik hoor en lees. Arbeid is de bron van alle welvaart. Dus hou ik mij bij Schermerhorn en Drees. Max van Praag, toen mateloos populair, zong het. Dat zal ik niet doen, omdat u waarschijnlijk van schrik... het stuur los zal laten in de auto... of thuis een kopje koffie zal laten vallen. Zuilistische propaganda was dat vroeger. Zo ging het. Die tijd is voorbij, voorbij en voorgoed voorbij. Gelukkig. Gelukkig wel. Maar ga nou wel stemmen. Zelfstandig individu. Mondig mens. Koos Postema was dat. morgen een humeur van Henk Spaan.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 You gotta keep your head up, oh And you can let your head down, ay hey. You gotta keep your head up, oh And you can let your head down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 Andy Grammer, grammar, keep your head up. Het is vijf voor half elf. Dames en heren, u luistert naar de KRO. Op Radio 1 nog altijd. Slecht nieuws voor wie last heeft van hooikoorts. De pollen zijn nog steeds niet uit de lucht. Normaal gesproken is de hooikoortsperiode nu voorbij. Maar de Noord-Amerikaanse ambrosia plant heeft roet in het eten gegooid. Christian Schoenmakers, goedemorgen. Goedemorgen. U bent klinisch chemicus in het Helmondse Elkerliek ziekenhuis. Wat is dat voor plantje, die ambrosia? Uh, ja, die Ambrosia is een plant, zoals u al zei, die uit Noord-Amerika deze kant op gekomen is, per ongeluk. Dus ja, hoe dan? Met, na met name met het vogelvoer, ah. uh, waar die onbedoeld in terecht komt. En uh, die wordt dus door de vogels opgegeten en dan via de natuurlijke weg weer verspreid, zal ik maar zeggen. En, uh, maar dan groeit die gewoon heel goed en die vermenigvuldigt zich heel goed. En het vervelende van die plant is dat hij dus pollen maakt die, als je die inademt, heel erg allergische reacties oproept bij bepaalde mensen. Ja, ik heb, ik heb geen last van hooikoorts, misschien is dat de reden, maar ik heb er ook nog nooit van gehoord van dat plantje. Nee, hij is vrij nieuw, tenminste in grote aantallen. Hij komt al uh, sinds een behoorlijke tijd in Nederland voor, uh, echt al uh, volgens mij meer dan of tientallen jaren. Maar het uh, kon nooit goed groeien. Maar het klimaat wordt wat warmer en daardoor kan hij nu eigenlijk goed gedijen. Ja, En is het nou zo dat door die ambrosia plant het, het hoorkoortsseizoen opeens langer is geworden? Ja, het vervelende van die plant is dat hij uh, laat bloeit. Dus van augustus tot oktober uh, komen die pollen met name in de lucht. En het is niet zo dat iedereen die hooikoorts gevoelig is voor bijvoorbeeld gras... dat die ook voor ambrosia uh, gevoelig zal zijn. Oh. Maar bepaalde mensen zijn voor heel veel dingen allergisch. Ja. En de verwachting is dat, dat, gewoon, dat die dus ook last gaan krijgen van die ambrosiaplant. Ja, waaraan is die ambrosia te herkennen eigenlijk? Ja, dat is eigenlijk uh, dat is moeilijk te beschrijven via de radio. Het is gewoon een, een plant die kan 20 tot 150 centimeter hoog worden. Maar als je googelt, dan heb je heel snel eigenlijk een plaatje van die plant... En dan vind je ook heel snel een folder uh, waarin staat hoe je ermee om moet gaan en hoe je hem kunt verdeligen. Ja, met andere woorden, we moeten er maar gif op gaan spuiten. Nee, het verhaal is dat je hem eigenlijk het liefst voordat hij bloeit uit de grond trekt en ah. hem dan in een plastic zak in de grijs container stopt. Want ja. als je hem in de groen container stopt, ja, dan heb je kans dat die zaden alsnog uh, naar composteren gewoon overblijven. Ah. Want het, uh. ver, het vervelende van die plant is dat die zaden wel 40 jaar nog uh, kunnen ontkiemen. Dus het is een, het is een taaie rakker. Hoe, hoe lang kunnen ze ontkiemen? 40 jaar. Blijkt niet nee, nee, goed. Het ja. lijkt wel een soort van biologische oorlogsvoering, zeg maar. Ja, ja het, is een, het is een stevig plantje. Goed, nou, ik weet uh, allemaal, dames en heren, thuis hoe u hiermee moet omgaan. Uit de grond trekken dus geen gif erover. En vooral niet in de groenbak. Klopt. Uit de, de grond trekken. In brandsteken kan misschien ook, of niet? Ja, dat dus kan lijkt ook niet zo'n goed idee eigenlijk. Ja, maar ik weet niet of dat zo veilig is. Nee, nee, nee, niet, nee, nee, dacht ik al. Christian Schoenmakers, klinisch chemicus in het Helmondse Elkelijk Ziekenhuis. Ik dank je wel. Graag gedaan. Straks, dames en heren, het nieuws van uh, half elf. Ik zie u vanavond terug bij Oog en Oog om vijf voor half tien op Nederland 2, zeg ik maar even. En heel Eva Jennings zit naast mij. Is schattig te lachen. Goedemorgen. Ja, een beetje de klauw voor jezelf mag wel. Dat is een mooi programma. Ja, Goedemorgen, toch? Sven. Dankjewel. Goedemorgen. Wie ga jij grillen? Um, niet, grillen niet grillen. We gaan uh, gewoon horen wat zijn uh, visie voor de toekomst is. We hebben onze eigen minister van Onderwijs en dat is Hans Klevers, president van de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen, over het nut van bazaal onderzoek. Juist. Interessant. <laughs> nou, ja. ik ook. Iedereen roept altijd, het gaat om onderwijs. En als wij een beetje toekomst willen hebben als kennisland... dan exact. moet je dat onderwijs goed nou, bedenken. Dat zal hij zeker bepleiten. Denk ik ook. We gaan naar je luisteren zometeen na half elf. Eerst nu het nieuws. Hier is Mark Visser. Radio 1. Het NOS-journaal. D66-leider Pechtold noemt de uitspraken van VVD-leider Rutte over Europa onverantwoord en ongeloofwaardig. Op een vraag gisteravond in het debat in Carré of hij tot het uiterste wil gaan om de eurozone te redden, zei de premier nee. In het Radio 1-journaal zei Pechtold dat Rutte bang is het hele verhaal te vertellen over Europa. Het praten over Griekse leiders die achteroverleunen noemt Pechtold populistische prietpraat. Rotterdam begint een experiment met alcoholvoorlichting aan kinderen van 9 jaar...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 En bij EasyJet kunnen binnenkort weer vliegtuigstoelen worden gereserveerd. De prijsvechter stopt met het systeem van vrije plaatsen. Uit de proef is gebleken dat meer dan 70 van de reizigers liever heeft dat er gewoon gereserveerd kan worden. Bij de budgetluchtvaartmaatschappijen is het gebruikelijk dat er geen vaste plaatsen zijn in een toestel. Bij het boorden is het daarom vaak dringen voor een goede zitplaats. Tot zover de hoofdpunten uit het nieuws. A ah, en bij verkeersinformatie. staat file bij Rotterdam op de A20 vanuit Gouda naar Hoek van Holland. De nasleep van een ongeluk nog drie kilometer bij Nieuwekerk aan de IJssel. Radio 1 en de Tweede Kamerverkiezingen. De stemming van Nederland. Hier is Eva Jinek. Goedemorgen en welkom bij de stemming van Nederland. Nog maar zeven dagen te gaan tot de verkiezingen. Voor welke partij heeft Leon Verdonschot vandaag een plaat uitgekozen? En onze verslaggever Joris Kreugel helpt een handje mee met de campagnes. Vandaag gaat hij op pad met de Piratenpartij om te flyeren. Maar het lukt hem niet helemaal om iedereen te overtuigen. Goed, wilt u dan toch een flyer meenemen? Misschien dat wij u op is andere het het gedachten kunnen brengen? Ik kan niet op En voor ons kenniskabinet is aangeschoven de president... van de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen, Hans Klevers. Hij is vandaag onze minister van Onderwijs en waarom de slechte kwaliteit van het onderwijs het eerste is... wat hij aan gaat pakken als minister, dat legt hij straks uit. Goedemorgen, meneer Klevers. Goedemorgen. Welkom in de studio. Eerst even dit. Hoe lang heeft u eigenlijk over uw eigen studie gedaan? Ik heb er twee gedaan. Ik ben begonnen op mijn achttiende uh, met biologie. Dat heb ik in een jaar of zes afgerond. En in mijn vierde jaar ben ik geneeskunde gaan doen. En dat rond ik mijn achtste jaar af. Dus ik was een lang en ik had de boete moeten betalen. Maar wel twee studies in betrekkelijk korte tijd. Zware studies in betrekkelijk korte tijd. Ja, ik. volle studies met wat overlappen door ik het een en ander kon wegstrepen. En ook wel eens in de kroeg gestaan met een biertje, denk ik. Ja, veel en veel gesport en <laughs> veel in het buitenland. Gewerkt ook in die tijd. Bent u een voorstander van de langstudeerboete? Waar de politieke partijen nu over bakken leien? Nee, maar ik denk dat als ik het beluister niemand meer een voorstander is. Uh, het legt heel erg de schuld van het langstuderen bij de student. De student is lui en die gaan we bestraffen. Ja, wij denken, de universiteiten ook, denk ik, dat er ook wel uh, de hand in eigen boezem geslagen kan worden. Dat die studies uh, misschien niet al te interessant gemaakt worden en de druk in die studies niet al te hoog is. De docenten het beter zouden kunnen doen. Mm -hmm. Als ik hand in eigen boezem steek, dan moet ik eerlijk toegeven dat ik uh, zonder die financiële prikkel van een boete uh, toch ook wel regelmatig in de kroeg te vinden was. Ja. Als ik heel eerlijk ben. Ik heb, ik heb nog vrij lang kunnen studeren. Vrij riant. Ik denk eerlijk gezegd dat als je voortdurend bewust bent van het feit... dat het je veel geld gaat kosten, dat je iets meer vaart maakt. Als, als een uh, ondersteuning van wel een langs die route. Nee, Ik denk dat het niet helpt. Ik denk dat die, uh, het grote probleem in ons universitaire bestel op dit moment... ook bij de hbo is het feit dat financiën van, van universiteiten en hogescholen... worden helemaal gedregen door aantallen studenten die beginnen... en aantallen studenten die het hopelijk allemaal die het afmaken. Daar word je als universiteit voor beloond dat, financieel. Dat is je budget. En ja. uh, dat gaat helemaal niet over kwaliteit. Dus we hebben de klassieke studies... Uh, oude talen, geneeskunde, technische vakken, econometrie... die zijn intensief, moeilijk. Kinderen van 18 kijken daarnaar, die denken... nou, ik heb zoveel andere dingen in mijn leven. Uh, ik kan ook die andere studies gaan doen. Die zijn vaak heel recent bedacht, heel erg mensgericht... Niet al te veel wiskunde erin, uh, weinig contacturen, uh, grote collegezalen als het alles een contactuur is. Dus kortom, goedkoop voor de universiteit, makkelijk voor de student. Uh, de maatschappij, nog de student, heeft er uiteindelijk veel aan. Daar gaan we het straks uitgebreid over hebben. Eerst gaan we naar journalist en muziekliefhebber Leon Verdonschot. Goedemorgen Leon. Goedemorgen. Je bent je verzameling weer afgegaan en je hebt weer een plaat voor ons uitgezocht. Wat heb je vandaag in de aanbieding? Ja, noem maar dat meteen bij me opkomen in de spannendste minuut van het debat gisteren. Het carré-debat, namelijk de laatste minuut. Uh, Diederik Samson kreeg een vraag die, uh, waarvan je kon horen dat hij in de zaal voor beroering zorgde. Namelijk de vraag zou hij als premier bij de kroning van Willem-Alexander de vader van Maxima toelaten. En ik kreeg de indruk aan het rumoer in de zaal te horen dat sommigen aanwezigen dat een, een, een ongepaste vraag uh, vonden. Maar nou, volgens mij bestaan er geen ongepaste vragen, alleen ongepaste antwoorden. En dat kregen we, want wat met hem betreft moest dat kunnen, zei Samson. Um, ik, ik denk dat zelfs de meest fanatieke republikein in dit land wel een zwakheid heeft voor uh, Maxima. En ik denk dat iedereen wel begrijpt dat je bij uh, belangrijke gebeurtenissen in je leven graag uh, je vader in de buurt wil hebben... Maar het feit is dat heel veel mensen in Argentinië geen vader meer hebben... dankzij het regime van Videla, de man die zijn tegenstanders uit de vriertuigen liet gooien. En het feit is ook dat uh, de vader van Maxima onderdeel was van het regime. Dat zijn feiten, dat waren, dat waren de daden. En daden hebben volgens mij consequenties. En Diederik Samson is de lijsttrekker van de PvdA. Dus hij staat in een traditie die altijd veel ook heeft gehad voor het buitenland een sociaal-democratisch icoon Lisbeth en El bijvoorbeeld... wijde een belangrijk deel van haar leven aan het ondersteunen van de dwaze moeders... die aandacht bleven vragen voor de 30.000 mensen die onder het regime van Fidela verdwenen. En premier Samson, die de hand schudt van een ex-minister van het Fidela regime... ik ben heel blij voor Lisbeth en El dat ze die mogelijkheid niet meer heeft hoeven meemaken. En ik hoop dat wij allemaal die werkelijkheid nooit meemaken. Dus voor Diederik Samson het nummer dat Sting schreef over en opdroeg aan de dwaze moeders... They dance alone. Leon Verdonschot, dankjewel. Crackeren. These sickness likes Can't see what it is that they With their sons. With their They, dance They dance alone. They dance alone. Sting. En morgen hebben we weer een nieuwe plaats voor een andere partij. We hoorden het net al. Hans Klevers, president van de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen... is vandaag onze minister van Onderwijs. Welkom nogmaals. Um, u zei het net al, universiteit krijgt geld op basis van het aantal studenten dat binnenkomt... en uiteindelijk met een diploma de school verlaat. En daar bent u geen voorstander van. Nee, het legt helemaal geen druk op de kwaliteit van het onderwijs... de kwaliteit van de docenten en de uh, intensiteit van het onderwijs. Dus hoe zouden we dat fundamenteel kunnen veranderen als u minister was? Dat we het helemaal wijzigen, waardoor wel de juiste prikkels worden gegeven aan de universiteiten? Ja, het grote probleem hieronder is natuurlijk de beschikbare financiën. Nou, dat is een, een hot topic op het ogenblik. Uh, ik heb gisteren de cijfers nog eens nagekeken. We hebben nu een kwart miljoen studenten aan onze universiteiten. Dat is 70.000 tot 80.000 meer dan in... Dan tien jaar geleden. Het budget is minder nominaal dan tien jaar geleden van de universiteiten. Nou, dat kan niet anders dan dat je lichter onderwijs aan je studenten aanbiedt. Ja, want daar hadden en we net En dat ja. gebeurt op deze manier. Ja, die studies die uh, aantrekkelijk zijn, uh, maar niet zozeer maatschappelijk uh, relevant. Ja, dus dat een probleem is dat we heel veel mensen opleiden in een richting waar we niet echt veel banen uh, aan kunnen bieden en waar de economie geen behoefte aan heeft. Aan de andere kant dat die ook zo flinterdun soms zijn in contacturen en in. Uh, kwaliteitseisen uiteindelijk... dat de studenten eigenlijk niet veel leren in die studies. Kunt u er een paar noemen die we direct zouden kunnen schrappen? Uh, <laughs> ik denk dat vrijwel alle studies die de laatste jaren gestart zijn... aan HBO's en universiteiten in die categorie vallen. Dus media management en dat soort dingen? Dat's... Ik denk dat in die hoek gebeurt inderdaad heel veel... waar studenten zelf ook zeggen uh, bij hun exitgesprek... Uh, ik zou niet echt weten wat ik in deze vier, vijf, zes jaar geleerd heb. Ja. De klassieke studies, die natuurlijk allemaal intensief zijn en zwaar... die heb je in alfa, beta, gamma hoek... Die zijn intensiever, moeilijker, maar leiden echt op tot kennis. Dezelfde studenten die daar vandaan komen, zeggen dat ook. We hebben hier iets geleerd. Hebben we niet gewoon te veel studenten? Als het budgetair zo uiteenloopt met de toename van studenten de afgelopen tien jaar dan zou ik zeggen, laten we het exclusiever houden. Ja, nou we zijn er wel heel erg trots op dat we zo hoog opgeleid zijn. En er is ook een, een streven bij de EU en bij, uh, bij de EU om zoveel mogelijk mensen op hbo en universitair niveau op te leiden. In principe is dat goed, denk ik. Hoe meer kennis er aanwezig is in de samenleving, hoe beter. Uh, maar je moet er wel geld voor willen en kunnen reserveren. En als dat er niet is, dan devalueert die dat onderwijs per definitie eigenlijk, omdat er geen budget voor is. Moeten we dan niet terug naar kleinere, Dan zou, exclusieve... dan zou een minister van Onderwijs en Wetenschappen zou misschien kunnen besluiten... nou, die universiteiten moeten misschien zich wat minder op die aantallen gaan concentreren. Maar meer op de kwaliteit, ja, absoluut. Als we teruggaan naar eerder, voordat je aan de universiteit komt, het onderwijs in Nederland... functioneert dat naar behoren? Nou, laat ik eerst zeggen dat ons onderwijssysteem, ondanks uh, alle verslechtering die iedereen con uh, constateert, internationaal toch wel erg goed is. Uh, onze lagere scholen, onze middelbare scholen zijn goed, leveren goede studenten aan. Waar HBO. staan we zo ongeveer in die wereldranglijst? Uh, nou, je kan op allerlei manieren scoren en we zien alleen maar de lijstjes waar we hoog scoren, maar we zitten wel in de, in de subtop, denk ik. Uh -huh. Sommige dingen glijden wat af, met name aan de beta-kant verliezen we elk jaar wat... Uh, wat plek. En nu is het langzamerhand ook aan, aan de Aziatische landen, China en Japan die daar heel erg op investeren. Gemiddeld doen het goed. Maar we constateren ook dat het niveau van de docenten niet meer is wat het was. Lagere scholen, middelbare scholen. Uh, PABO's leiden onze lagere schooldocenten op. Uh, daar is nu een grote stroom van docenten die komen vanuit VMBO, MBO, HBO. Die laten onmiddellijk alle moeilijke vakken vallen. Uh, en worden dan vervolgens meester of juffrouw aan de lagere school. Uh, daar is nu recent voor bedacht dat die maar eens rekentesten moeten gaan maken in die, in die paarbol. Want kunnen ze wel nog wel rekenen? Wiskunde is het al, zat al lang niet meer in het pakket voordat ze überhaupt aan de paarbol begonnen. Dat kan toch nooit... Um... Goede toekomstige studentenaflevering, nee. zou ik zeggen met mijn buiten. Nee, dus verstand. dat is reeds geconstateerd en, en de huidige minister is ook ben bezig geweest. Um, er zijn allerlei experimenten. Er is bijvoorbeeld nu een, een, een experiment tussen de HBO en de universiteit om een academische PABO-opleiding op te zetten. Dus een PABO plus. Mm -hmm. Dit jaar studeren de eerste studenten af. En het is heel interessant om te zien of die inderdaad gaan onderwijzen en, en uh, hoe dat dan vervolgens uitpakt. Of zij nog wel zin hebben om te onderwijzen. Ja, misschien in. zijn ze wel te hoog opgeleid uh, en kunnen ze elders betere banen krijgen. Ja. Ik hoorde laatst dat er de afgelopen dertig jaar veel uh, vernieuwing is geweest in het onderwijs in Nederland. Ook in andere landen. En juist in Nederland heeft het niet geleid tot een structurele verbetering. Is het misschien zo dat de verkeerde mensen beslissen over wat we moeten doen met het onderwijs? Dat zou ik vanuit mijn perspectief als wetenschapper, waar ik hetzelfde zie in de wetenschap, inderdaad wel onderstrepen. Ik denk dat er heel veel uh, in Den Haag beslist wordt zonder dat het. Uh, inhoudelijk de professionals die het doen en die in het veld staan... Uh, daar heel dus, direct bij betrokken hoe zijn. Zou, hoe zou u als minister, u zit in uw nieuwe kamer... met een naamboordje en de macht, hoe zou u dat kunnen veranderen? Ik heb meer zicht moet ik zeggen op de wetenschappelijke kant en op de onderwijskant ervan. Mm. Maar ik denk dat je ernaar moet streven. En in Engeland doet dat bijvoorbeeld, dat bij ieder belangrijk besluit waar wetenschap een rol speelt, dat er een, een, een gerenommeerde wetenschapper minimaal één aan tafel zit. Dat is nu meestal niet zo. Hetzelfde neem ik aan, speelt aan de onderwijskant. Het zou helemaal niet slecht zijn om daar een paar hoofden van scholen uh, uh, gewoon consequent in de commissies ja. op te nemen en mee te laten denken. Mensen uit de praktijk ja. Ja. verstand van zaken hebben. Um, iets anders, u had het net over rekentoetsen die een soort op het laatste moment ingevoerd moeten worden aan de pabo's. Um, wat is er misgegaan met onze liefde voor wiskunde en voor beta-vakken? Ik heb wiskunde nog mogen laten vallen in de derde klas van de middelbare ja, school. Dat is een hele interessante vraag. In, in mijn middelbare schooltijd was het zo... dat de jongens waren heel goed in de, in de better vakken. Natuurlijk een meisjes waren heel goed in de alfavakken. vakken. Ten eerste is het nu zo dat de meisjes nu beter zijn in alles. De middelbare school. Eindelijk gerechtigheid. Uh, <laughs> Veel vrouwen Uiteindelijk, ook aan jongens de Jongens kunnen het he? als ze willen inhalen uh, later in het leven. Maar uh, dat is een vaststelling. En uh, wat ook een vaststelling is... dat nog steeds uh, meisjes zich niet erg aangetrokken voelen... tot de better vakken. Als je kijkt wat er gaat studeren aan TU's of, of aan de technische uh, hbo's of, of mbo-opleidingen. zijn het toch vooral kerels. Uh, Hoe gaan we dat veranderen? U bent minister. Hoe gaan we uiteindelijk, hoe gaan we wiskunde sexy maken? Dat is het het hele houden? taaie materie. Ik denk wat je wel al zou kunnen doen, is dat je zorgt dat de, de studies... die nu zo makkelijk gekozen worden, maakt in ieder geval even zwaar... als die studies die we nu niet kiezen. Zodat die studenten een eerlijke keuze, die, die aspirantstudenten... Een, eer, een eerlijke keuze gaan maken. Die gaan kijken, wil ik wiskunde of natuurkunde of een technische studie doen? Of wil ik die, die journalistiek... Uh, <sus> ik heb doen, geschiedenis <sus> gedaan hoor, ik heb geschiedenis <sus> gestudeerd. Voordat we helemaal maar dus Dus dat er een soort eerlijk speelveld is in de keuze van zwaarte van studie. En dat als je uit een universiteit komt, dat je dan inderdaad ook een echte academische opleiding achter de rug hebt. En wat missen al die vrouwen die geen beta studie kiezen? Wat missen ze? Nou ja, het zijn, ten eerste zijn het, zijn het hele mooie, interessante vakken. Uh, als je je er eenmaal in verdiept, dat ziet dat studenten eenmaal op die TU zitten vinden ze het geweldig. Uh, daarnaast uh, levert het geweldige banen op, uh, goed betaalde banen, interessante banen. Um, Mensen worden vaak meteen vanuit die TU's, technische universiteiten worden ze aangenomen. En voor Nederland is het reuze belangrijk, want bedrijven zoals nu ASML bijvoorbeeld, wereldtopper, kan geen mensen, kan geen personeel in Nederland vinden. Omdat we ze niet opleiden. Tragisch. Um, u had het er ook net al over dat uh, bezuinigen... of in ieder geval financiering van allerlei projecten een hot topic is... daar zou ook bezuinigd moeten worden op onderwijs, lijkt mij, als u minister bent. Daar ontkomt u niet aan. Ja, dat, uh, dat gebeurt dus ook. Uh, ik zie in allerlei partijprogramma's uh, veel geschrapt worden in onderwijs en onderzoek. Ja, wij zien, en ik denk dat vrijwel iedereen dat als je doordenkt dat die idee zo delen... dat investeren in onderwijs en, en investeren in wetenschap... echt investeren is en niet zomaar geld uitgeven. Dat geld komt natuurlijk terug. Alleen helaas niet volgend jaar, niet tijdens de volgende regeerperiode... maar over de volgende decade misschien. Um, dus het is geen kostenpost, maar een investering. Precies. En de rekenmodellen waar de politiek nu zeer intensief mee werkt... die gaan er allemaal van uit dat, dat je het zeker weet dat je het uitgeeft... maar je weet wetenschappelijk niet of je er wat mee gaat verdienen in de toekomst. Kunt u niet als wetenschapper een model ontwikkelen dat we kunnen zien in euro's wat het ons oplevert om daar geld in te ja, stoppen. Ja, dus we zijn nu heel bezig bij de KNW bezig met de adviesinstanties in Den Haag... die dit soort dingen, de CBS en het, en het uh, uh, CWP. Uh, om eens te gaan kijken... gewoon puur wetenschappelijk, van hoe, hoe komen die andere landen om ons heen... die wel investeren nu in dezelfde kredietcrisis... dat is Duitsland, het Zwitserland, de Scandinavische landen... investeren wel in onderwijs en in wetenschap... Waarom doen ze dat? Wat voor modellen of wat voor politieke overtuiging ligt daar achter om wel tot die keuze te komen? Doen zij het ook zichtbaar beter dan wij? Het zijn net de landen die het inderdaad die veel beter op dit moment door de kredietcrisis komen dan wij. Uh, en dat gebruiken wij natuurlijk vaak als argument. En heel graag om te zeggen, we moeten meer uitgeven aan wetenschap. Maar dat is slechts een correlatie. Dat is niet een wetenschappelijke conclusie. Stel dat, uh, dat, ik een, uh, dat ik wel slim was geweest. En ik had geneeskunde gedaan bijvoorbeeld. En ik besluit dan toch, na mijn intensieve dure studie ook wel... om uh, thuis te gaan zitten met de kinderen. Hoe druk je dat dan nog uit als een investering? Ja, dat is dus een van de vele problemen waar het CPB voor staat... als ze moeten gaan berekenen wat, wat zo'n opleiding uiteindelijk gaat, gaat opleveren. Uh, overigens is dit een heel typisch Nederlands probleem. Hoor. Mijn wereld is heel internationaal. Ik zie overal over de wereld, behalve in, in Nederland en in Duitsland en in Zwitserland... evenveel vrouwen als mannen op alle rangen. En hoe komt dat toch hier? Ja, dus dat is een uh, cultuurprobleem, denk ik. En ik denk ook echt dat het een probleem is. Want wij uiteindelijk in geneeskunde... waar het heel acuut is, omdat het merendeel... van de studenten die uiteindelijk door die loting komen... zijn vrouwen, dankzij hun hoge cijfers... aan de middelbare scholen. Heel veel daarvan gaan uiteindelijk niet de zware specialismen doen. En als ze al zoiets gaan doen, dan gaan ze het part-time doen. Dus we hebben heel veel mensen nodig. Veel stoppen er uiteindelijk ook mee. We gaan heel Wat zouden we eraan kunnen doen om dat te veranderen? Nou ja, dan denk je een zaak als kinder, kinderopvang. Uh, dat hadden we goed geregeld. Dat wordt waarschijnlijk staat te, natuurlijk onder druk ook. Maar het is vooral een... Cultureel verschijnsel. Ik zie bij mijn eigen PNO-afdeling dat de mensen die daar werken, als een, als, als een vrouw zwanger wordt en, en er komt praten over hoe de komende maanden eruit gaan zien, dat ze dan vragen en hoeveel dagen ga je werken als je terugkomt. Dat is per definitie, dus als moeder ga je minder werken. Dat is, een... is dat iets waar een problematiek waar u als minister van Onderwijs zich actief mee zou bemoeien, zodat het op lange termijn wat oplevert? Ja, maar ik denk dat het al die vele jaren gebeurt. Hoor. Er wordt er heel actief, wordt op allerlei wijze geprobeerd. Het levert om, om de niks meiden... op. Nou, het verandert wel. Bij geneeskunde Geneeskunde was typisch een enorm mannen-gedomineerde wereld. Dat is nu academische ziekenhuizen. Is, is, is Driekwart van de artsen zijn, zijn vrouw. Over mentaliteitsveranderingen gesproken. Hebben wij de juiste mentaliteit om een topland te zijn... als het gaat om wetenschappelijk gebied? Ja, ik, en dan, dan put ik vooral uit mijn eigen ervaring. Ik heb lang in Amerika gezeten, ik bereis de hele wereld. Uh, heb veel buitenlanders in mijn eigen laboratorium. Wat ik zie is dat de Nederlanders... Toch wel uniek geschikt zijn voor dat wetenschapsvak. Ze, zijn, ze hebben geen enkel gevoel voor, geen enkel hiërarchie. Ze bespreken alles. Voor autoriteit. Ze zijn voor autoriteit, ze zijn, uh, ze zijn creatief. Uh, daarom zijn we waarschijnlijk geschikter voor de wetenschap dan voor een leger, stel ik me zo voor, omdat je alle, alles wordt bediscussieerd. Uh, Daarnaast kunnen we heel goed, wat Amerikanen slechter kunnen in mijn optiek is, kunnen goed delen. Zowel eh, werkdruk, maar ook succes. En dat soort zaken goed samenwerken. Dus het is een, een unieke samenstelling van eigenschappen die in de wetenschap fantastisch werkt. Nou, ondanks de zware onderfunding van wetenschap in Nederland. Die, echt, die is echt in de westerse wereld vrij uniek, hoe weinig wij eraan besteden. Zijn wij per capita top drie. We zouden heel makkelijk alle gouden medailles kunnen winnen als, als we een klein beetje meer zouden willen investeren. En als u fantaseert, stel u bent minister, u bent het vier jaar. Dat zou mooi zijn als het een keer zou lukken om het zo lang vol te houden. Wat zou er dan op dat gebied fundamenteel anders uitzien? Zouden we veel meer onderzoek doen? Of zouden we, het, zouden we veel meer gerenommeerd onderzoek doen? Hoe moet ik het zien? Kwalitatief of kwantitatief meer? Uh, ik, ik denk dat we, wat we zullen zien, is dat er meer jonge mensen in het onderzoek starten. En dat er uiteindelijk, dat is dus, dat een opleiding aan een aan een aan een universiteit niet stopt met een uh, met een master, zoals het nu, maar met een promotie. Waarna het ook duidelijk is aan iedereen, aan de maatschappij en aan de studenten zelf dat het helemaal, dat het niet, dat je niet faalt, als je dan vervolgens niet door kan aan de universiteit. Maar met die promotie alsnog de, de wetenschap. Ja. En dan heb je dus veel jonge mensen die eigenlijk de creatiefste jaren en de, de vrijste jaren van hun leven kunnen besteden aan de wetenschap. En nu even niet als minister van Onderwijs, maar in uw echte functie. Lobbyt u voortdurend voor dit concept, voor dit idee, voor deze toekomstvisie bij de nou, politiek? Ja, we lobbyen vanuit de KNW, de Academie van Wetenschappen, voor meer geld, maar wie doet dat niet. Maar met name lobbyen we voor een, voor een politieke strategie die zich focust op talent en op vrijheid van onderzoek. Het is dus met name versterking van het basale onderzoek in Nederland. Basale onderzoek, dat is... Het dat is vrij dus nieuwsgierigheidsgedreven onderzoek, wil zeggen. Een onderzoeker bedenkt zelf wat hij, wil gaan on wat hij wil gaan onderzoeken... weet niet wat hij gaat ontdekken, kan ook niet echt iets beloven... Moeilijk te managen voor de beleidsmakers. Ja. Uh, maar belooft wel dat hij creatief is en dat hij heel hard zal gaan werken. En als we dat maar breed genoeg doen, dan ontdekken we nog eens een keer een laser of de antibiotica. Of dat, dat levert meer op wat u betreft dan zeer gerichte uh, opdrachtgegevens? Nou, innovatie moet je ook doen. Hè. Topsectorenbeleid van uh, Elanie van Verhagen. Uh, dat is een kortere termijn strategie. Wat we al weten. Vermarkten we, dat worden producten, daar gaan we geld aan verdienen. Maar dat stopt natuurlijk met een jaar of drie, vier. Dan heb je alles wat je weet, heb je omgezet in producten. Echte nieuwe doorbraken komen niet uit geplande onderzoeksprogramma's. Die, die komen als, als, als bellen van de bodem. Eh, Inspiratie in de vrije Inspiratie geest. Inspiratie in gekke gedachten. En, en, ja. Bent u beschikbaar na 12 september? Nou, ik ben net president van de, <lacht> de KNW. Ik wil dit maar eens een paar jaar doen. Ja. <lacht> Blijkt me heel verstandig. Hartelijk dank, Hans Klevers, dat u hier wilde zijn. We gaan op campagne. Onze verslaggever Joris Kreugel... gaat elke dag met een andere politieke partij op pad om zieltjes te winnen. En vandaag zet hij zich in voor de Piratenpartij. Ze zijn zojuist met een boot aangekomen in Delft. Was hij toch twee minuten lopen of zo? Ja. Ja? Nou, helemaal mooi. Vanaf het seizoen heb je gewoon één doorgang zeg maar, richting het centrum. we dus, uh... oh, daar naartoe? Dirk Pout. Lijsttrekker van de Piratenpartij. Lijst ja. 11. Ik denk, nou, ja, jullie komen met een piratenboot aan. Maar dat is eigenlijk een soort, uh, nou... Een, een, een, woon, een woonark. Het is een van de serie van twintig die gemaakt is. Vrij unieke boot. Ik kreeg laatst ook de vraag van ga je dan als uh, piraat verkleed met een papegaai op schouder de Tweede Kamer in? Ik zei ja weet je de Tweede Kamer zit er vol met papegaaien, dus dat, uh, dat voegt niks toe. Piraatpartij dat blijft toch nog een klein beetje onbekend hè. Ja, dat, we zijn wat dat betreft een nieuwe partij, dus we moeten nog heel veel uitleggen wat, wat nou onze uh, belangrijkste standpunten zijn. Maar op het moment dat mensen het horen, dan zeggen ze wel van hé, hey, verrekken, het is goed dat daar eens een keertje aandacht voor komt. Ik niet zoals een politicus dan uh, helemaal leeglopen nu, want ik ga je natuurlijk die <laughs> vraag stellen. Van, waar staan jullie voor? Gewoon even kort, dat we toch even weten waarvoor we op pad zijn. Hè? Nou, auteursrechten updaten, zodat we het internet gewoon vrij en ongecensureerd kunnen houden. Nog een punt. We willen uh, patenten uh, hervormen, of eigenlijk afschaffen zodat innovatie weer mogelijk wordt. En voor kleine uitvinders. Ja, voor, de, voor de, de, de kleine, innoverende uitvinder... die heeft nu alleen maar last van, uh, van patenten. En daarbij zie je dat patenten in de zorg... die kosten echt waanzinnig veel geld... omdat ze het mogelijk maken dat je veel te veel geld vraagt... voor je, voor je geneesmiddelen. Dag. Hey. Je Fly van de Piratenpartij? Ja. Heb je van ze gehoord? Ja. En wat vind je ervan? Nou, Ik heb eerlijk gezegd niet in de standpunten verdiept... maar ik heb wel gelezen dat ze deelnemen aan de verkiezingen. Weet je wie dit is? Nee, hey, ik ben de lijsttrekker, Dirk Poot. Aangenaam. wel. Nou, oh, Ongelooflijk dat je gewoon een lijsttrekker in de hand kan schudden. Hè? Ja, Bij de VVD gaat het toch wat moeilijker volgens mij voor de P van de PvdA. Ze dus ja. zijn ook wel in het land, maar... Nee, we waren zaterdag in, in Utrecht. En daar stond een mevrouw... Een uh, het was niet de lijsttrekker, het was opsteld. Die werd, werd goed uitgevoerd door die mevrouw. Dus ze zijn wel bereikbaar, hoor. Ja? Jij wordt nog niet uitgevoerd. Nee, gelukkig niet. Ja, maar dat kan het natuurlijk ook helemaal niet. Nee, wij hebben nog niks fout gedaan. Maar als je hem zo ziet staan... Prima, het gaat om de inhoud in de politiek natuurlijk. Weet je, waar heb je vorige keer op gestemd? Vorige keer heb ik D66 gestemd. Sorry? Ik ben van Wilders. Oh. Oh, ik ik bent... ben van Wilders. Oh, komt u er even bij? Echt waar? Ja, u ja. bent van Wilders. Heerlijk. Nou. We hebben veel mooier hier gekeken. Ja, ja, mijn mijn voorvaderen waren zelf ook piraten. Dus uh, niet dat ik bang voor jullie ben of dat ik uh, jullie geen goede partij vind. Maar uh, vooral ken ik over het politiek gebeuren, noem maar op. En dat iedereen uh, dit gaat doen, dat gaat doen. En iedereen is nieuw. Nou, natuurlijk is het, uh, lijkt het wel een uh, poppenkast. Maar het moet niet zo zijn, een, een, een, een soort van een showmaking business, weet je wel. En nu is er een partij die helemaal nieuw is. Dus die is ja, dus uh, ik... lekker fris en fruitig. Ja, wij hebben, wij hebben nog echt idealen. En je kan wel heel leuk zeg maar, op, op een van de drie grote partijen stemmen. Nou, en dan help je nummer dertig van die lijst de Kamer in. Het enige wat hij doet is op het juiste moment zijn hand omhoog steken. Als je stem naar de Piratenpartij gaat... dan zorg je dat er echt nieuwe idealen en nieuwe denkbeelden in de Tweede Kamer komen. En daar kom je veel verder mee. Goed, wilt u dan toch een flyer meenemen? Misschien dat wij u op andere gedachten ouder, kunnen ouder. brengen? Gewoon niet van Aprema. Ja, en straks tussen drie en half vier vanmiddag... meer over de flyeractie van de Piratenpartij in Delft. En Ferry de Groot is ook weer naast mij ja. aangeschoven. Ferry, waar kunnen mensen naartoe bellen als ze weer bij jou ja. willen klagen? Ja, ik heb uh, na uh, twee uh, pogingen ga ik nu het goede nummer zetten. Ik heb ook mijn uh, leesbril <lacht> erbij opgezet. Voor al uw klachten en de politieke nood van meneer de Groot... 0800 en dan... 1121. Dat is een 1, en daarna een 1, en daarna een 2, en daarna weer een 1. <lacht> Laten we hopen dat ze allemaal gaan bellen. Ja. Geweldig. Ferry de Groot. Straks... Ik ga terug. Uh, als jij mij wilt bellen, geef ik je wel een ander nummer. Hè? Dat is ja, goed. dan doen we okay. even zo naar de uitzending. Okay. Wij wel. zijn er weer om half 4. Tot dan.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 Geen natuurbezuinigingen, maar zuinig zijn op de natuur. Kies partij voor de dieren. Dit is Radio 1.